Koptische leiders vrezen dat veel geloofsgenoten daardoor verstek zouden laten gaan. Morsi heeft een moeizame relatie met de christelijke minderheid in het land... die bang is dat, zij hun vrijheden wil inperken, dat hij hun vrijheden wil inperken. Ongeveer 10% van de Egyptische bevolking bestaat uit koptische christenen. Op verschillende plaatsen in het land werd de afgelopen maanden... tegen de bewind van Morsi gedemonstreerd.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 Militairen ontdekten signalen van het vliegtuig toen het de grens overkwam in het zuiden van het land. Volgens de woordvoerder wisten militairen de besturing van het vliegtuig over te nemen en het ongeschonden aan de grond te krijgen. Dat lukte het land in december 2011 ook al eens met een Amerikaanse drone. De woordvoerder van de CIA wil geen commentaar geven op de berichten. In Italië zijn zojuist de stemlokalen opengegaan voor de parlementsverkiezingen. Zo'n 50 miljoen kiesgerechtigden kunnen vandaag en, morgen <coughs> pardon, vandaag en morgen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn verdeeld over twee dagen om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om te stemmen. In de peilingen gaat de centrum kandidaat Persani aan de leiding. Het laatste deel van de Twilight Saga heeft vannacht in Los Angeles 7 Razzies gekregen, de anti-Oscar voor de slechtste film van het jaar. De Twilight-saga Breaking Down Part 2 was elf keer genomineerd. De film kreeg onder andere de Razzie voor slechtste film en slechtste regisseur. Ook waren er prijzen voor hoofdrolspelers Kristen Stewart en Taylor Lautner. Zangeres Rihanna kreeg een Razzie voor haar bijrol in de bordspelverfilming Battleship. De resi's worden traditioneel uitgereikt op de avond voor de Oscar-ceremonie. De prijs wordt toegekend door de bezoekers van de filmwebsite Rotten Tomatoes. Er kwamen dit jaar 70.000 stemmen binnen. In Amerika zeggen ze natuurlijk tomatoes. Winnaars komen de prijs zelden ophalen. Het weer af en toe sneeuw. In het noorden en westen geleidelijk overgaand in natte sneeuw en motregen. Het wordt 1 tot 3 graden. Morgen af en toe natte sneeuw of motregen. En smiddags worden het dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zonnepanelen voordelig en makkelijk. Schrijf u voor 3 maart in op Zonzoekdak.nl Dit is Radio 1. Eo. Dit is de Zondag Manuel Venderbos. Voor veel Nederlanders met emigratieplannen is Nieuw-Zeeland het droomland. Maar vanochtend heeft mijn gast precies de omgekeerde beweging gemaakt. Ze kwam twaalf jaar geleden als migrant van Nieuw-Zeeland naar Nederland. Ze is van huis uit psycholoog en met die bril kan ze fijntjes... ons Hollandse kaaskoppengedrag analyseren. Dat levert bijzondere observaties op waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Tenminste, dat hoop ik dan, want vanochtend is ze een uur lang mijn gast. Michelle van Dusseldorp. heel hartelijk welkom. Dank je. En voor u aan de andere kant van de radio een hele goede morgen en heel puik dat u luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin iedere zondagochtend een inspirerende gast centraal staat. Hoe komt het nou dat voor Nederlanders Nieuw-Zeeland het ultieme emigratieland is? Ja, ik hoor het vaker. Um, ik denk dat het te maken heeft met de beeld die ze hebben van Nieuw-Zeeland. Dat het heel mooi is, uh, heel veel ruimte. En dat klopt niet. Jawel, dat klopt, dat klopt wel. Ja, dat spreekt de Nederlandse uh, psyche echt heel erg aan. Ja. Dat, je, dat de zon is en zee en bergen. En ja. Ligt het er ook aan dat het misschien qua vliegafstand... het meest ver weg is van Nederland? Ja, dat heb ik nooit even nagedacht. Misschien wel. Ja, want ja. als ik zo op de wereldbol kijk... dan zit Nieuw-Zeeland toch wel echt helemaal aan de ja, andere kant. Ja, je, je kan niet verder. Nee. Ja. Um, ja, je leest dan over de kiwi-lifestyle. Ja. Wat is dat precies? Dat is um, uh, veel buiten. Veel in de in great outdoors, dus de natuur. Uh, veel genieten: um, vissen, jagen. Uh, met de boot als je bij de zee woont. Of tochten door de binnenland. Um, dat, ja, een dat hele relaxed. Het klinkt relaxede. allemaal heel at ease, heel relaxed. Ja, dat is inderdaad veel barbecue. Ja. ja. Toch dat jij met je man niet het meest relaxte werkt daar in Nieuw-Zeeland? Nee, nee, zeker niet. Nee, want... want dat is die andere kant die je hier in Nederland niet uh, vaak hoort. Er is ook veel criminaliteit, veel uh, werkeloosheid, veel drugs, veel problemen. Ja, want je had een opvanghuis voor mannen die in de criminaliteit waren beland. Ja, of, uh, of in de problemen. Veel criminelen, dat klopt. Die, waren, uh, die kwamen bij ons uh, door de politie of de, uh, de uh, rechtshof. Mm -hmm. Maar ook uh, gewoon door hun familie of gezin. Ze liepen gewoon vast. Maar hoe moet ik met dat voor me zien? Had je een huis waar je bij inwoonde? Of? We hadden een, een groot huis. Die kon um, twaalf, uh, men, twaalf mannen konden daar slapen. En we hadden daarnaast een, wat, wat heet in Nieuw-Zeeland, een granny flat. Dus dat is een soort, mensen bouwen vaak een appartement naast hun huis waar ze hun, uh, hun ouders kunnen wonen. Hm. En dat is een een kamer appartement of zo. En dus wij hadden een hele groot huis gehuurd... en daar was zo'n granny flat, uh, die, die was daar, daarbij. En, en daar, daar zaten al wij. die mannen in? Nee, wij zaten in de granny flat... en al die mannen woonden in het grote huis. Oh, ja. oké. Okay. Dus, uh, yeah. en, en, en wat deed je dan? Um, nou, ja, wat deed ik? Ik, uh, ik kookte heel veel. Hè? Twaalf grote mannen, die, die aten heel veel. Dus ik was uh, heel erg bezig met boodschappen doen, koken... ook uh, gewoon praatjes maken met de mannen. Ik had in die tijd uh, jonge kinderen, dus echt van leeftijd. Want de uh, eerste dochter was één toen wij daarmee begonnen zijn. Ja. En uh, wij deden het acht jaar lang. Dus ja, ik had drie jonge kinderen... Um, maar dat lijkt me best wel een aanslag op je gezin. Ja, ja, ook. En het, ook een verrijking. Dus die. Uh, en, en leg ze uit, die verrijking? Nou, die mannen, die, die miste gewoon echt vaak een gezinsomgeving. Dus die, we hadden drie meiden. Ze vonden de kinderen gewoon geweldig die kleine knuffelmeiden. Uh, uh, maar de, het lijkt me juist ook. Als je kleine meisjes hebt en je hebt criminele mannen... dan wil je die zo ver mogelijk bij ze uit de buurt houden. Ja, ja. <laughs> um, ik, ik was wel altijd op mijn hoede. Dus ik liet ze nooit, uh, um, hoe zeg je dat, out of uh, sight. Mm -hmm. Ik was er altijd bij. Maar het was ook heel ontroerend. En uh, die, die meiden die wisten gewoon de, de, de harten van de mannen te raken. En dan hun zachte kwant, uh, kant kwam naar voren. Die ja. waren heel beschermend. En heel lief. Dus die, die kinderen zijn gewoon opgegroeid met, met heel veel warmte van die mannen. Ja. Ze, zijn niet, uh, ze zijn niet alleen criminelen. Op een gegeven moment heb je dat huis achter je gelaten. Want je ja. man uh, wilde graag naar Nederland. Nou, ik, uh, ik wilde eigenlijk meer naar Nederland dan hij. Jij wilde eigenlijk ja. meer naar Nederland? Oké. Okay. Ja, hij ook. Maar ik, uh, ik vond het uh, makkelijker om de, de stap te maken. Ja. Terwijl hij Nederlands is. Ja. Leg dat nou eens uit. Je woont in een droomland waar alles at ease, is. Ja, een droomland, is. dat, is, dat is, uh, yeah, is voor de Nederlander vaak zo'n beeld. Maar ja, het is ook naar... gewoon een normale, normale land, een normale leven. Ja. En je neemt altijd jezelf mee. Ja. En, um, en waarom wilde je dan zo graag naar Nederland? Uh, nou, ik had altijd een, als kind al oh, een hang naar Europa... Ik, uh, ik las, uh, ben opgegroeid met heel veel Engels, Engelse literatuur. Mm -hmm. Dus ik las ook vaak die oude verhalen in Engel, van Engeland en het continent. En dat sprak mij ook heel altijd aan. Dus ik had zo'n rom uh, zo ja, uh, romantiek rom romantisch, beeld. Ja, ja. romantisch. Ja, die woord zocht ik. Beeld van, van Europa. En je kan het ook een soort roeping nemen, uh, noemen. Ik voelde me ook geroepen naar naar Europa. Om hier in Nederland eens eventjes de boel te veranderen. Ja, ja nou, zo dacht ik niet. <laughs> maar in ieder geval, Nieuw-Zeeland is, is een heel geïsoleerd land. We uh, be beseffen het vaak niet aan deze kant van de wereld. Maar Australië is 3,5 uur vliegen van Nieuw-Zeeland. Ja. Dus het is echt... Ja, is... ik zat laatst in een restaurant en da ja. daar hing een wereldkaart. En toen zag ik hoe groot dat ja, gat is ja. tussen Australië en Nieuw-Zeeland. Ik dacht dat het... Ja. Het bij, risk, bij het spelletje risk is het er bijna aan vastgeplakt. Ja, precies. Maar er zit een heel groot gat tussen. Ja, en dus het is he een, echt een eilandmentaliteit. Je, ja, het is echt... Uh, en ik ben meer een wereldburger. Dus op een gegeven moment... En er zijn ook weinig mensen. Er zijn 3,5 miljoen mensen in, een, in, een, in een, een heel groot land. Hè? Groter dan West-Duitsland bijvoorbeeld. Uh, ja, dat is gewoon dun. Duitsland is inmiddels bij elkaar, dat Ja, weet ja, je. ja precies, ja. maar ik moest even aan de oppervlakte denken. <laughs> <Ja>. <laughs> um, uh, dus het, het, is, het is echt um, ja, geïsoleerd. Gewoon. Ja. Het is, uh, en dan kom je in Nederland, waar het overvol is en ja, druk. En het ja, druk daar moest ik Europa. echt aan wennen. Ja. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Of je je snel thuis voelde en of je je heel makkelijk kon integreren... Ja. Maar eerst zingt Andrew Peterson Welcome Home. Misschien wel speciaal ja. voor jou. In het nummer waar we nu naar luisteren. Het zal allemaal goed komen. All shall be well. We touch down on the sound at the top of the world In the land of the midnight sun The frozen river melts away and breaks into a run. Into the sea, into the mighty waves that waited just to see it. From a long way off that river thought and the tide ran out to meet it. Welcome home, unfrozen river, welcome home. Cause all shall be well. Yeah, all shall be well. Chains of the gates of hell, still all manner of things be well. See the quiet hearts of the children of the children of this land. The fires have warm their hands. There is a wilderness inside them. It is dark and thick and deep. Oh, and beside the fire at the heart of that wood, there's a precious missing sheep. So go on in. Hold your torch and let it shine. 'Cause all shall be well. Yeah, all shall be well. Break the chains of the gates of hell. Still all manner of things will be Full and bright with his face at the far horizon. And the night can be so long, so long you think that you'll never get up again. Listen now, it's a mighty cloud of witnesses around. Andrew Peterson met All Shall Be Well. Of zoals ze in het Zuid-Afrikaans zeggen, alles zal recht komen. En dan zeggen ze officieel nog achter, als ons allemaal ons plicht doen. Nou, weet u dat ook weer. U luistert trouwens naar Dit is de Zondag... en mijn gast van vanmorgen is psycholoog en therapeut Michelle van Dusseldorp, Geboren in Nieuw-Zeeland. Ze schreef het boek Ik Kan Veranderen. En ze vindt dat er in Nederland veel te veel mensen last hebben van een burn-out. Nou, dat is nogal een uitspraak en daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst dat inburgeren, want je kwam dus vanuit Nieuw-Zeeland naar Nederland. En ik las in je boek dat het een warm welkom was in Nederland. <laughs> Tenminste, het was een snikhete dag in juni, oh, ja. in het jaar 2000. En je kwam aan op Schiphol en Nederland lachte je toe. Ja. Of ja. niet? Nou, het was volgens mij was het de dag van de, van de EK-finale of zo in Arnhem... Ik kan het verkeerd hebben, maar zoiets was uh, gaande. Dus er was een vier uur lang file. Van, of het duurde vier uur van Schiphol naar, uh, naar Arnhem te rijden. Ja. En uh, ik had twee kinderen in de, in de auto met buikgriep. En, uh, en in de vliegtuig hadden ze ook over mij gekotst. En uh, we konden niet okay. uit in de auto. En uh, het was echt... Uh, ik weet nog dat... Uh, uh, die ene kind kotste in een, in een bakje van, de, van, de, van de, de, de wipes, van de luiers, hè? die schoonmaakdingen. Yeah. Dus die, die, dat was de enige die. En dan moest ook een kind plassen, dat moest ook in hetzelfde bakje. Dus ja, ik was gewoon, ik was echt, uh, ik dacht... Oh, het is vroeg hè, we zitten hier goed. met croissantjes. Ja. ja, je vroeg mij over die dag. Het ja. was een gezellige dat, dag dus. Dat is gegrift in mijn herinneringen. Ja, inderdaad. dat begrijp ik. Is het ooit nog goed, goed gekomen jawel. tussen jou en Nederland? Jawel, jawel, ik ben hartstikke gelukkig. Ja, nou ja, verderop schrijf je een pagina 122 in je boek. Ik voelde me een vreemdeling, ik hakkel en ik zoek naar woorden... Ja. Ik kan mezelf niet uitdrukken, ik word vaak verkeerd begrepen... of ik begrijp anderen niet goed. Sociale nuances pik ik niet op. Ik ben een persona non grata. Een niet gewenste aanwezigheid. Een buitenlander en Nederland is al vol genoeg. Ja, zo voelde ik me de eerste jaar dat het hier was. Dat ik hier was. Echt, uh, ik, ik had er echt onderschat. Ik dacht, ah, dat, uh, ja, ik red me wel. Maar het was, ik was echt down, hoor. De eerste, ja, ik voelde alsof ik gewoon door een grijze mis liep. En nadat uh, ik uh, je ja, zoveel kwijt was geraakt aan wat bekend was. Ja. En um, uh, elke keer ik dacht, als ik als ik me niet mijn mond uh, hoef open te doen, dan weet niemand dat ik anders ben. Nee, want dus. je, op zich, als ik je zo zie, zou ik niet zeggen van nou, oh, die komt uit Nieuw-Zeeland of zo. Nee, nee. nee. dus dat probeerde je te vermijden. Ja, ja, want het kostte te veel energie. Dan moest ik even voor woorden zoeken. Of uh, uh, ja, en soms was het gewoon. Ik liep een bepaalde, uh, tegen bepaalde situaties aan, waar ik, ja, tegen de bureaucratie aan, hè, als buitenlander. En uh, dat was heel lastig. Kun je daar een voorbeeld van geven? Nou, wij hadden, we moesten ingeschreven worden in de gemeente waar we woonden. en om, uh, om, Ik moest ingeschreven worden en de drie kinderen, want die hadden ook Nieuw-Zeelandse paspoorten. En om, uh, om dat te doen moesten we... In, um, oh, we hadden dat nodig voor kinderbijslag, rijbewijs enzovoort. Uh, maar het duurde vier maanden, omdat de geboorteachters van de kinderen... die waren niet acceptabel, omdat Van hoofdletter was gespeld met hoofdletter V. Uh, v. En dat, dat mocht soort niet, dingen. Al. Nee, dat mocht niet. En uh, heen en weer terug uh, bellen met Nieuw-Zeeland. En dus Nieuw kreeg je geen zo... kinderbijslag nee, en geen, nee. geen paspoort en, ja. en al dat soort dingen? Precies. Dus uiteindelijk heb ik de Nieuw-Zeelandse ambassade gebeld. En die heeft de gemeente Arnhem gebeld. En in vijf minuten was het geregeld. En probeer dat allemaal uit te leggen in een taal die niet eigen is. Ja. Nou, dat was echt een drama. Dat voelde me zo machteloos. Ja. ja. En juist voor iemand die van huis uit psycholoog is, lijkt het me helemaal lastig als je niet kan communiceren. Ja, precies. En ik was taal, was mijn ding in Nieuw-Zeeland, Engels. Ik had Engels literatuur gestudeerd. Dus ineens was ik gewoon in, in een gebied waar ik goed in voelde... en bekwamen was, was ik ineens een peuter. Ja. Dus ja, dat was wel heel lastig. Ja. Ja. Toen je voor het eerst in Nederland kwam, wat, wat viel je op? Uh, ja, wat viel mij op? Het viel mij op dat alles netjes was. Dus dat de huizen allemaal dezelfde kleuren waren. En ik dacht, Goh, wie regelt het allemaal? <laughs> uh, dat, de, dat de tuinen heel netjes waren. Dat de wegen heel goed waren. Dat alles een plek had. Dat het heel... Ja, een hele belangrijke. Uh, de, er was gewoon een schoonheid in de, in de layout, in de planning, ja. die mij opviel. Vond heel heel netjes. mooi. Heel Nederlanders netjes. zijn netjes. Ja, netjes en, uh, en ordelijk en, en, en mooi. Ja, ja past allemaal bij elkaar. En Nederlanders schieten te veel in een burn-out. Ja, <hijen> nou ja, schieten te veel in een burn-out, dat klinkt heel um, veroordelend. Mm -hmm. uh, zo bedoel ik het niet. Het viel mij gewoon op hoeveel mensen burn-out uh, waren. Dat was echt de eerste week, maanden. Ik, uh, ik zei tegen mijn man, hoe, hoe komt het nou dat iedereen hier burn-out? Hoe doen ze dat? Wat, wat is... Maar hoe, hoe kan het dat, dat jou dat op? Ik bedoel, als ik een week in, uh, in Spanje ben... dan valt me niet op dat mensen in een burn-out zitten. Hoe, hoe, had je ja. heel veel mensen in je omgeving die, die nou, daar was? Ja, nou, ik, ik, ik ontmoet nieuwe mensen. Hè? Dus, uh, dus ja, wat doe je? En, uh, ja, ik nou, ben burn-out, burn ik zit in de WHO. <laughs> dus eerst moest ik uitzoeken wat de WHO of de ziektewet was. Ik zit in de ziektewet. Ik dacht, hoe kan je in een wet zitten? <laughs> dus al die uitdrukkingen. Want hè, ziektewet, dat, uh, dat heb je niet in Nieuw-Zeeland. Nou, de, je hebt... Um, uh, bijvoorbeeld als je burn-out bent... Of, of een ongeluk of zoiets hebt... of ziek bent, dan heb je acht weken... maximaal, dan heb je geluk... Uh, word je betaald. Ja. En na acht weken ja, ga je naar de bijstand. En ja. dat is echt... Uh, heel erg. Ja, dus, hierna, na, uh, volgens mij na een jaar of na twee jaar. Ja, precies. Ja, dus het was echt, en dan heb je daarna de WAO. Dus dat was, ik, ik dacht, hoe, hoe, hoe kan je dan... Uh, hoe lukt, hoe doen ze dat hier? Ja. Maar gewoon, het was de, de hoeveelheid... De, de, dat ik, uh, ik had in mijn hele leven in Nieuw-Zeeland, 37 jaar... had ik maar één persoon ontmoet die burn-out was. En dat was een Engelse. <laughs> was nog een buitenlander dus, ook. Ja, precies. Maar, uh, hoe, hoe, hoe, hoe komt dat dan? Leven ze in Nieuw-Zeeland veel relaxter? Of, uh... Ja, ik, ik denk dat ik heb daar lang en diep over nagedacht. Want ik dacht, god, dit is echt... Uh, ik, ik, wat, wat, ik dacht ook, wat is het nou? Wat is er in de cultuur of de, de, de land dat yeah. burn-out zo veel voorkomt? En ik heb acht uh, dingen gevonden waar ik, ik denk, mijn bescheiden mening, dat het daaraan ligt. Okay. Ja, en de eerste is gewoon heel simpel. Uh, iedereen in Nieuw-Zeeland heeft een, een achtertuin, een grote tuin. Wij, uh, In Nederland hebben we ook een achtertuin. Ja, maar die is, die is een uh, postzegel. Die is zo groot <laughs> ja. als een postzegel. <laughs> ja. Dus dat telt niet. Nee, precies. En, uh, en, dan, en je, uh, je hebt een tuin die je moet onderhouden. Dus je moet even gras maaien. En Dus iedereen gaat naar buiten. Veel meer naar buiten. Ja. Of uh, naar de dat's, natuur. Dat is één. Dat is één ding. Oké, okay. twee is... Um, ik denk dat Nederland is heel prestatiegericht is. Die is gewoon... Um, uh, heel doelgericht als cultuur. Ja. Dus het gaat even, daar moeten we zijn... en uh, zo snel mogelijk uh, ga ik dat halen. Ruzigloos zijn. Ja, precies. En uh, in Nieuw-Zeeland is veel meer... Joh, het moet gewoon leuk blijven. Ja. En we genieten, de proces genieten. Nummer Zolang drie. we lopen. Ja. Oh, je bent wel, wel doelgericht. Uh, maar ja, drie is, um, ik heb ook een burn-out gehad, dus uh, misschien okay, het okay. Uh, Er is veel meer... Um, ik vind de Nederlandse mentaliteit soms inflexibel... Uh, dus er is minder. Niet flexibel. Ja, niet flexibel. Yeah, niet flexibel. Yeah. Er is minder mentale flexibiliteit. Dus het kan, en dat heeft te maken met, er is een, uh, er is een manier die je het hoort te doen. Je moet het zo doen. Ja. Yeah. Uh, en en Nieuw-Zeeland is een pionerend land. Het is dus 200 jaar geleden kwamen de mensen uit allerlei landen. Dus die zijn vanzelf vrij. Ja, als het, die, als het op die manier niet werkt, dan kunnen we die proberen yeah. en er niks moet. Het, yeah. is, het is veel flexibel. Dus ik denk dat het speelt vier. Um, je krijgt veel meer complimentjes in Nieuw-Zeeland. De mensen Echt zijn, waar? ja, het is een bemoedigend land. Ik heb ook nog niks. Uh, ik heb nog, je nog Ja, ik heb je een compliment gemaakt over je boek. Dat ik dat heb gelezen en ja, dat ik dat interessant vond. Ja. Of ja. verder eigenlijk nog niet. Is dat, ja. is dat Nederlands? Een beetje horkerig? Ne ja, Nederlands is veel meer gericht op. Um, uh, um, ja, het is meer. We zijn in Nederland meer gericht op fouten. En uh, uh, kritisch. kritisch. Ja. En, en ja, dat viel mij ook op. De, de, de mensen hunkeren hier om te horen dat ze goed hebben gedaan. Want dat komt vaak uh, of niet zo vaak voor. Ja. Weet je wel? Nummer vijf. Nummer vijf. Um, uh, wat mij ook opviel is, um, de, toen ik hier kwam, is hoe vaak in de taal mensen spreken over hun lichaam... alsof het iets anders is. Alsof er, een, er is een soort afstand. Kan je een voorbeeld dus, geven? Ja. nou, uh, ja, De benen werken niet goed vandaag. Of uh, de rug doet zeer. Of, uh, nee, ik ik heb iets moe. aan de nieren. Oh, ja. In plaats van mijn nieren, mijn rug, mijn hoofd. Ja. Um, en dat hoor je ook vaak in ziekenhuizen. En het viel mij ook op dat er dat, dat is veel... Um, daardoor zijn, denk ik, mensen minder in contact met hun lichaam. Met hun lijf. Lekker ja. in je lijf zitten. En als je dat niet bent, als je veel vanuit je hoofd leeft... dan negeer je de lichamelijke signalen. En Nieuw-Zeelanders wanneer... zijn veel lijfelijker? Ja, ja, ja. En wanneer je meer in contact met je lijf bent, meer voelend in je lichaam... Mm -hmm. dan voel je ook wanneer je geen zin hebt of uitgeput bent of gestrest bent... en dan denk je als Nieuw-Zeelander, jongens, ik kap ermee. Ja. Ik stop gewoon. Je geeft veel eerder je grens aan dan ja. als je meer in, in contact in bent contact met, je, met lichaam. je lichaam. Zeker, want je voelt gewoon wanneer het te ver is of wanneer je te moe bent. Of... Ja. Volgende. Uh, volgende. Um, nou, ik denk dat het ook te maken heeft met de, um, de wat wij net benoemden. Dat je lang in een ziektewet kan... Uh, je, je kan, uh, je kan um, uh, in de WHO of burn-out en dan heb je lekker de tijd. Dus ik denk dat... Uh, uh, versterkt en zo, of veroorzaakt ook een soort slachtoffermentaliteit. Van, um, ja, het is een, een buiten jezelf kijken van mijn werk is te druk. Dat is wel een, een aardig veroordelende. Ja, ja, ja. Ja, ik ben een beetje Nederlands geworden. <laughs> <Ja>. <laughs> Nee, is, dus je zegt eigenlijk ja. van mensen, doordat het makkelijk is om hier een uitkering te krijgen, schieten mensen eerder, denken mensen eerder van nou, pff, ik ga lekker burn-out thuis zitten. Nou, zo zwart-wit zal ik het niet zeggen, want ik denk niet dat zo iemand, dat iemand zo denkt, maar ik denk dat de hele cultuur met elkaar uh, maken we het makkelijker, maar ja. faciliteren we het. als je denkt van ja, over acht weken of over twee weken heb ik geen geld dan ga je veel meer naar jezelf kijken. Wat, wat kan ik hiermee? Wat, wat moet ik doen? En hoe moet ik mezelf veranderen? Ja, Als ik naar mezelf, op mezelf betrek, ik heb zelf een burn-out gehad. Nou, ik had, ook al had ik geen geld gekregen... Ja. had ik nog niks kunnen doen. Had ik gewoon, ja, na acht weken was ik nog niks waard. Ik heb ja. een half jaar thuis gezeten. Ja. ja, precies. Dus dan is dat toch niet echt een argument? Nee, maar je zou wel uh, een van die andere zeven ja. uh, jezelf hun kunnen vinden. Of niet? De, de laatste? De laatste is... Um, uh, ik vind dat er in Nederland heel veel formele regels zijn. Er zijn heel veel verplichtingen. Uh, bijvoorbeeld neem de verjaardagcultuur. Oh ja. Ja, je, je hoort gewoon op die verjaardag van die en die te zijn. En dat moet op die manier gebeuren. Ja. En ook van bijvoorbeeld de uitdrukking... Als je, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Ja. En ik heb zoiets nooit gehoord in mijn leven uh, in Nieuw-Zeeland. Nee. We hebben meer zoiets van, als je A zegt, dan, uh, uh, dan ga je gewoon door... totdat tot het niet meer lukt of totdat je denkt, nou, ik kap mee en dan uh, hoef je helemaal geen B te zeggen. Nee, dat is allemaal lekker belangrijk. Ja, en ik wil ook daarbij zeggen dat deze dingen die ik benoemd heb... hebben natuurlijk ook een positieve kant. Hè? De, de doorzettingsvermogen van de Nederlanders, ja. de werkethiek. Dus het is niet dat we ze allemaal af moeten schaffen. Nee. Maar als we wat meer balans in kunnen brengen, dan. Doorschiet dan. Ja, als je doorschiet in, in alle acht, ja. dan is er een echt een recept voor een burn-out. Een groot probleem. Ja. Nou, straks meer over je boek, Ik kan veranderen. Ik verbaas me een beetje over de stelligheid ervan, van de titel, Ik kan veranderen. En ik vraag me ook af of, of dat voor jou geldt. En ik vraag me helemaal af of het voor mij geldt of ik kan veranderen. Goed, heel veel te bespreken... maar nu eerst het overzicht van het half acht nieuws... gelezen door Jeroen Tjepkema. Radio 1, het NOS-journaal. In een winkelcentrum in Enschede-Zuid woedt een grote brand. Vlammen slaan uit het dak van het winkelcentrum... en de brandweer is met groot materieel aanwezig. Voor onze brandweer is er flinke rookontwikkeling. Omwonenden van het winkelcentrum hebben het advies gekregen... ramen en deuren te sluiten. Negen woningen zijn ontruimd.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 Als u nu inschakelt, een hele goede morgen en heel puik dat u luistert. En als u een licht accent hoort bij mijn gast... dat komt omdat ze een echte Nieuw-Zeelandse kiwi is. Michelle is psychotherapeut en emigreerde samen met haar man... en drie dochters twaalf jaar geleden naar Nederland. Het afgelopen half uur spraken we over iets dat zij kenmerkend vindt... voor Nederland, het grote aantal mensen met een burn-out. En je schreef een boekje met de titel... Ik heb het hier liggen, Ik kan veranderen. Ja. Ik kan veranderen. Ja. Van waar de titel? Ehm... Um... Ik, ik wil gewoon hoop geven dat uh, dat het kan, dat, dat het kan. kan veranderen. Ja. ja. Is het moeilijk? Ik denk dat het heel moeilijk is te veranderen en vooral um, verschillende patronen in jezelf die hardnekkig zijn of die, waar je jaren mee geworsteld hebt, dan sommige mensen op een gegeven moment kunnen heel erg gedemoraliseerd voelen en uh, denk ja. Zo ben ik nou eenmaal. Ja. En ik, ik moet daarmee delen, moet daarmee leven. En is dat geen excuus? Ik ben zo eenmaal? Ja, dat, dat kan een uh, heel hardnekkig excuus zijn. Want voordat je kan zeggen ik kan veranderen... moet je ook jezelf afvragen. Wil ik veranderen? Ja. De een gaat voor de andere. Maar als je wil... Het, het willen komt voor het kunnen? Ja, ja. ja zeker. Ja. En, en waarom zou je veranderen? Ik bedoel, dat die Maoris in jouw opvanghuis moesten veranderen... dat is vrij obvious. Ja. Maar ja, waarom zouden gemiddelde Nederlander moeten veranderen? Nou, van mij hoeven ze niet te veranderen. Maar mensen hebben vaak last van hunzelf. Uh, last van hun eigen um, uh, problemen of uh, moeilijkheden... En, en als je als je last hebt, een depressief bent bijvoorbeeld, of angsten hebt of uh, verslavende patronen of relatieproblemen. Als je genoeg last ervaart, dan op een gegeven moment is er ook een, dan wil je een wel. motivatie. Ja, ja, ik wil veranderen. Ja. Heb je zelf ook zo'n veranderingsproces meegemaakt? Ja, ja, absoluut. Ik kom uit een uh, wat ik noem een vrij uh, dysfunctionele gezin. Um, dus allerlei patronen waren aanwezig. En mijn uh, gezin die, die zorgden dat ik als tiener ja, depressief was als uh, Want, ik, toen kan, ik kan 21 dat, was. Kun je dat schetsen, wat, wat dan dysfunctioneel was? Ja, yeah, ik was um, mijn oudste broer was overleden toen, ik, uh, toen hij vijf en een half was. Hij, hij zijn amandelen moesten geknipt worden. Hij was een gezonde jongen. En hij is gewoon doodgebloed door de nacht heen. En de uh, verpleging heeft het niet opgepakt of te laat. Terwijl hij alleen maar aan, ze allemaal am gold Juist, ooit. precies. En dat was echt een, uh, een, een donderslag bij heldere hemel voor hun ouders. En sinds, uh, sinds die gebeurtenis... En hoe oud was jij toen? Ik was uh, geboren negen maanden daarna. En het je gebeurde... was nog niet geboren? Nee, het gebeurde op de verjaardag voor mijn zus. Zij was drie uh, dus ineens was er, een, ja, was er heel zoveel rouw en verdriet uh, voor mijn ouders. En die, het, die konden daar niet mee omgaan. Er was ook weinig steun toen. Mm. Uh, en en hoe, gewoon hoe mensen in het dorp daarop reageren, was het heel erg pijnlijk en heel moeilijk. Um, en zo, dus ik kwam als kind in het gezin die ontwricht was door zo'n mm. uh, tragedie. Uh, waardoor ik ook in de eerste jaren. Um, uh, ik denk dat er de dingen misgegaan zijn. Met het hechtingsproces bijvoorbeeld. Want mijn moeder was helemaal in zichzelf. Uh, door de rouwproces uh, um, opgesloten. En daarnaast. Um, waren er gewoon. Uh, hadden mijn moeder bijvoorbeeld woedeaanvallen, aanvallen. later en, en andere dingen die, uh, uh, die speelden toen. Dus dat was gewoon, het was gewoon heel heftig. Uh, vooral in mijn tienerjaren. Ja. Dus ik had ook bijvoorbeeld... ik ontwikkelde een eetstoornis. En toen ik twintig was, was ik depressief. Uh, dus ik heb aardig aan mezelf gewerkt. Je dus had ik... alle reden om te zeggen... ik ben nou eenmaal zo... En ik, en ik ben een slachtoffer van mijn opvoeding. Dat had ik kunnen zeggen. En, en, en miserable blijven. Ja. Dus uh, dat is voor mij geen optie. Nee? Nee. Want hoe ben je dan veranderd? Hoe ben ik veranderd? Nou, ik heb... Uh, um... Ik ben uh, blij en gelukkig. Ik heb. Uh, wat vooral belangrijk in mijn leven is. Ik heb door, door de dingen die ik meemaakte en hoe ik in elkaar zat. was ik heel hard op mezelf. Uh, heel kritisch naar mezelf toe. Um, en er waren heel veel gevoelens en emoties. die ik niet verwerkt had. En dus, door aan die dingen te werken. en de principes toe te passen. en hulp te krijgen ben ik daar gewoon uitgekomen. Dus ik ben niet meer depressief. Ik heb een leuke leven. Ik uh, kan... Uh, um, uh, ik kan verbinding uh, maken in relaties. Ook verbinding met mezelf. Ik zit lekker in mijn vel. Ik accepteer mezelf. Ja. Um, het zijn allemaal belangrijke dingen. Toch las ik in je boek dat je op een gegeven moment... ergens op een conferentie was... Ja. En uh, dat je daar toch weer in je kindmodus schoot, precies. om het zo te doen. Precies. En die oude, oh ik doe het niet goed en ik ben niet goed. En, uh, Kun je dat uitleggen, wat, waar je toen was en wat er precies gebeurde? Uh, ik was op een conferentie en ik zat aan tafel met wat mensen. En die waren, die waren be bezig met andere dingen. Die, die hebben mij niet verwelkomd, die zeiden niks tegen mij. Dus de hele maaltijd zat ik daar gewoon als uh, daarbij, als iemand die bijhing. En ik voelde me dan van, ja, wat doe ik hier? En uh, hoe kijken ze naar mij? En dus ik kwam inderdaad in dat oud gevoel van... ik ben niks en ik ben waardeloos. En dat heeft me aardig dat, wat... Uh, dat uit je jeugd kwam dus weer naar boven? Ja, precies, dat oud gevoel van toen. Ja. Van de tienerjaren. Je noemt dat in je boek een echo uit het verleden? Precies, ja. Ja, ja dus dat was zo'n moment. En is zo'n echo... Verstond hij na een tijdje? Nou, ik, ik moest even... Want ik heb mijn boek gewoon een, uh, een paar jaar niet gelezen. Hè? Dus ik moest even diep graven. <laughs> nee, toen ik van de Ja, precies. <laughs> ik dacht, oh, hoe was het dan? Nou, ik kan, dat heb ik in, echt in, uh, in een paar jaar echt niet meer gevoeld. Dus het is inderdaad is het veel en veel minder geworden. De momenten waarin ik getriggerd raak. En die oud gevoelens. Uh, ja, die, die worden minder en minder. En ze worden ook... Uh, Zwakker en zwakker. Ja. Dus ik denk dat er ook de proces van, van uh, groei is. En, um... Dat je daar minder last van hebt. Ja. En heb je nog last van die eetstoornis? Nee, helemaal niet. Nee, Ik kan lekker wel uh, zak chips uh, <laughs> leeg uh, vreten. Maar daar geniet ik dan ook van. <laughs> nou, over die zakchips leegvreten leeg vreten, daar gaan we het zo meteen uh, over hebben. Want oh, okay. ik wil graag veranderen. Oh, ja. En ik eet te veel zakchips uh, leeg. Um, maar wat leeft het op, het veranderen? Ja, ik zie hier een gelukkig mens tegenover me zitten. Dus misschien ja, is dat het antwoord al. Ja, het levert Maar Vooral Waar ik, ik vooral blij mee ben, is dat dezelfde patronen die ik heb... Um, zie ik dat ik um, ze niet of minder doorgegeven heb aan mijn kinderen. Dus het leeft ook... Ik geloof ook dat wanneer je aan jezelf werkt... dat je ook de weg baant voor je de volgende generatie... Dus je geeft ook de, de, als je aan je eigen traumas of problemen werkt, dat je, uh, het is een cadeau die je geeft aan je kinderen en de ja. mensen om je heen. Ja. Want doordat je met jezelf aan de slag bent, kun je je uh, eigen kinderen ook weer meer liefde en aandacht geven. Juist, ja. En je kan ze zien als de mensen die ze zijn in plaats van dat je jezelf probeert te fixen door hun heen. Straks gaan we kijken hoe, we, hoe jij mij kunt veranderen. Maar zoals elke zondagochtend rond dit tijdstip is er dichter bij de zondag. En speciaal voor jou heeft Sjeerd Bruinja een gedicht geschreven. En het heet Geen Strafwerk. Dichter bij de Zondag. Geen Strafwerk. Je moet het goed doen. Je moet genieten. Je moet tijd voor jezelf nemen. Je moet er voor anderen zijn. Je moet attent zijn. Je mag geen verjaardag vergeten. Je moet een goede man zijn. Een goede vrouw. Moeder, vader, broer of zus. Je moet een vriend en vriendin zijn van jezelf. Je moet het graf niet opzoeken. Je moet vertrouwen hebben. Je moet naast hem gaan staan en hem geen rekening sturen. Je moet de grond onder je voeten ergens vandaan halen. Je moet de stempel die ze op je hebben gedrukt ergens mee van je huid wassen. Als er iets is moet je het zeggen. Als er iets is moet je het Zeggen, kom binnen. Ga zitten. Vertel me over het strafwerk dat je jezelf geeft. En waarom je handen daarop zijn uitgekeken. Herkenbaar? Tjonge jonge, wat een, wat een lijst. Ja, we moeten zo ontzettend ja. veel, hè? Ja. Is dat ook typisch iets Nederlands? Ja, dat is typisch iets Nederlands, ja. ja het is, uh, it, it, it, it, it doet mij verdriet om dat uh, zo vaak te zien bij mensen. Hoe leer jij o, o mensen om te ontmoeten... Ja, het ja, is heel mooi dat je dat zegt. Want het is inderdaad in die ontmoeting met een ander... dat je leert om jezelf te ontmoeten. Nou, ik kijk gewoon met mensen naar wat ze allemaal moeten van hunzelf. Um, ik kijk naar waar ze dat vandaan hebben gekregen... hoe ze dat geleerd hebben en uh, wat ze zelf daarvan vindt. Ja. En uh, ook hoe ze, hoe ze dat, dat moeten echt af kunnen le leggen... en leren genieten van het moment en van wat er is... Gaan we nu doen. Leren genieten van het moment. Het is namelijk tijd voor muziek. Voor iedereen die de woorden van Tjeerd nog eens willen vangen op hun netvlies. Het gedicht is na te lezen op onze website eo.nl slash zondag. Louise Chain the dogs And lose the key Blind Their wicked eyes Cross the creek In search of light All Louise van Kees Mayfield. Kees dan weer met C-A-S-E. heet eigenlijk gewoon K-E-E-S. En hij komt gewoon uit Nederland, maar zijn roots liggen... Uh, ja, Hij woont nu in Amsterdam en zijn roots liggen in het Vissendorp Volendam. Maar Kees Mayfield, ja, dat klinkt gewoon mooier. En mooi klinken, dat is precies het doel van zijn ingetogen liedjes. Met overigens soms brute teksten. Na twee EP's in eigen beheer die hij vindt via internet aanbod heeft Kees Mayfield voor zijn debuutalbum The Many Colored Beast... inmiddels een platendeel bij Pias. Als u net bent ingeschakeld, mijn gast is de Nieuw-Zeelandse Michelle van Dusseldorp Getrouwd met de Nederlandse Chris en ze heeft een eigen druk praktijk als psychotherapeut. Michelle wil mensen graag helpen veranderen en ze vindt dat Nederlanders meer verantwoordelijkheid moeten nemen in hun psychische gezondheid. Het is veel te makkelijk om in een burn-out te raken en dan een wao uitkering te krijgen. Dat gaat in Nieuw-Zeeland niet en daardoor wordt je wel gedwongen beter op en op tijd voor jezelf te zorgen. Michelle, jij gelooft... Uh, dat je als mens echt kunt veranderen. Daar ging het over de afgelopen drie kwartier. Ik wil proberen om het heel concreet te maken. Ik ben namelijk iemand... Ja, ik wil eigenlijk ook veranderen. Ik ben namelijk iemand die, die veel gezonder wil leven. Ja. En ik wil meer sporten. Ja. Maar ja, gisteravond heb ik nog een hele zak chips naar binnen gesport. Ja. <laughs> ja. Dus jij wil gewoon gezonde, gezond eten en meer sporten. Maar ja. dat doe je niet op dit moment. Nou, het te weinig. Ja, en, en wanneer, op zo'n moment, wanneer je het niet doet, wat, uh, hoe, hoe, hoe, wat vertel je jezelf dan? Dus je, je, hoe sport je? Ga je naar de sportschool? Ja, ga ik... ik ga naar de sportschool, of tenminste, ik sponsor de sportschool. Oké. Okay, ja. ja. <laughs> en dus je wil daar naartoe gaan, <coughs> maar ja. dan, uh, ja, wat doe je dan? dan ga ik niet, of dan, dan eet ik een zak chips leeg en dan denk ik ga morgen wel. Oké, okay, dus je, je, bent, uh, je, je hebt een pla plan om te gaan, ja. en dan ineens. Ineens en komt er een iets, een is... iets in me boven en ja. zegt van nou weet je, geen ik ga ook zin of niet. Of nee, ge geen zin. Waarom geen zin? Want je wil het wel. Ja, ik wil het wel, maar er is toch iets anders in mij wat dan weer zegt van nou nee, euh, euh, euh, doe maar morgen. Dus je hebt ook iets in je die, die je niet wil sporten. Ja. Die geen zin heeft. Ja. En, en dat, dat iets in jou, dat deel van jezelf die niet wil sporten, wat wil die? Uh, die wil op de bank hangen en ja. uh, chips eten. Ja, en en niet voor niets, hè? Die wil gewoon dat voor een goede reden. Dus alle delen in jezelf. Het is lekker en het is leuk en het is ja. makkelijk. En hoe voel je je dan erbij als je dan zo'n uh, lekker op de bank chips eet? Wat voor gevoel krijg je dan? Dan voel ik me heel schuldig. Ja, dat is een andere deel. Die zegt, dat moet je niet doen. Ja. Ja, dus je, die heb je ook. Ja. Maar nou, je hebt ook de deel die lekker op de bank moet zitten en chips eten. En die doet het niet voor niets. Die, die krijgt een lekkere gevoel bij. Ja, nee, dat die klopt. Het. Op het, no, op het moment het zelf, ja, ja, dan is het heerlijk. Dan ja, je lekker... wordt ontspannen of uh, genieten of uh, relaxed. Of, uh, uh, wat voor gevoelens horen erbij? Nou ja, uh, zo. Ja, je moet dus, hard werken. Ja, dan, ja, ja. normaal stel ik de vragen. Ja, precies. Ja. <laughs> maar zo gaat het dus. Zo gaat het. En dan ga ik bijvoorbeeld uh, iemand helpen om alle delen in zichzelf te herkennen... Ja. Van uh, wat maakt. W wat voor verschillende delen heb je? Nou, Je, bijvoorbeeld, je hebt net genoemd een, een deel die gewoon lekker op de bank moet zitten. Want spannen, dat, mm -hmm. dat is heel vaak een soort kinddeel van... even niks, hè? even lekker genieten, le leven in het moment. Even genieten van de sensaties, van het eten. Of, uh, ja. zo. En je hebt ook vaak moeten delen. Of een innerlijke criticus bijvoorbeeld op een perfectionist... Of ja. zo'n deel die zegt, je moet er goed uitzien. En je, moet, je hoort gewoon naar de sportschool te gaan. Ja, dat is, ik vind, die zit ook zeker in mij. Die heb je ook, ja, ja precies. En je, je, je, um, wat je nodig hebt, is autonomie van binnen. Dat je gewoon zelf kiest als dirigent, zeg maar, over alle delen. Want het ja, is wel en, belangrijk dat alle delen um, er mogen zijn. En ook aan bod komen. En hoe doe je dat dan? Nou, dat is een, vaak want, een ik, want dan, Want ik heb het idee dat ik dan... Als ik dan ga sporten, dan onderdruk ik gewoon het andere deel. En, dan... en daarom is het op en neer. De ene keer wint het de deel die zegt je moet sporten. En die andere deel wint het deel die op de bank wil hangen. Ja, en soms wint dat sporten drie weken lang. Ja, precies. En dan uh, die andere en dan die gaat... komt schreeuwen naar, naar buiten. Ja, maar ik ben niet aan boord geweest. Nee, maar Zo... hoe krijg je die dan onder controle? Nou, Dat is, dat is uh, de, de dirigentschap. En het is belangrijk... Dat, dat beschrijf je, je ook in je boek, Ja, hè? dat ja. je contact maakt met het deel en in jezelf, dat deel van jezelf. En dat je uh, um, achterkomt, wat is nou de behoefte van dat deel? En wat, wat zijn, wat, welke gevoelens uh, zijn erbij, welke denkpatronen? En dat je leert als, als volwassen persoon die delen in jezelf... Uh, um, te geven wat ze nodig hebben van binnen, ruimte te geven. Net zoals een goede dirigent, die ja. laat iedereen... Ja. Uh, zijn eigen geluid toch wel horen, maar Precies. het is wel allemaal is een in harmonie. harmonie. Innerlijke ja. harmonie. En uh, het kan ook zijn, bijvoorbeeld, soms dat jij denkt dat de sportschool het beste is, maar misschien wil jouw kind deel iets heel anders dan, dan uh, sportschool. Misschien wil hij hardlopen of zwemmen of uh, een andere sport die veel meer bij je past. Dat dus, weet ik niet, ik roep maar wat. Nee, maar nou ja, ik vind voetbal eigenlijk veel leuker dan, dan, dan, ja. uh, dan een fitnessclub. Ja, precies. Nou, misschien is een idee wanneer je alle delen langs bent gegaan. om de sport te vinden die bij jou past. Dus je moet dus niet uh, dat slechte gevoel wegdrukken. Nee. Maar je moet er dus eigenlijk heel goed naar luisteren. Ja, naar luisteren en uh, kennis van nemen. naar herkennen, erkennen. aanvaren, accepteren. En ook alle andere delen in jezelf. En dan ben je inderdaad dirigent. Heb je zelfcontrole, zouden we dat kunnen noemen. En zelfkennis ja. en zelfacceptatie. En, en nu heb ik net een sessie van, uh, van vijf minuten gehad. <laughs> ja, je bent een snelle leerling. <laughs> maar maar, <no. laughs> maar, maar hoe, la hoe lang duurt het normaal gesproken? Nou, uh, in de type therapie die ik geef... Trouwens, ik ben geen psychotherapeut. Dat moet ik even corrigeren, want dat is een beschermde titel. Maar in de therapie die ik geef, uh, duurt het vaak tussen de... Nou, vijf en vijftien sessies, soms wat langer. Uh, dat mensen uh, patronen in zichzelf kunnen uh, aanpakken. En kan ik me dus inschrijven? Het is wel een kortdurende therapie. Ja, ja het valt, het valt ja. eigenlijk wel mee. Ja. Zo snel kunnen mensen dus veranderen? Ja. Niet alle mensen kunnen zo snel veranderen. Maar als er genoeg motivatie is, als er een soort begrensde probleem is... als uh, als, het, als er genoeg x-sterkte is in de persoonlijkheid... dus dat is een gevoel, een autonomie en een basisdingen... dan kunnen mensen snel veranderen. Ja. ja. Mooi. Kunnen mensen zich inschrijven? Nou, er zijn, uh, ik heb een uh, volle praktijk op dit moment... maar er zijn ook andere integratieve therapeuten... dat ben ik namelijk, mm -hmm. die uh, over het hele land... en uh, ja, mensen kunnen zich daarbij inschrijven. Nou, wie weet ga ik straks na de uitzending nog even sporten. Maar goed, uh, genoeg over mij. Uh, we hebben hier uh, een, een, een Dit is de Zondag dagboek. En uh, daar schrijft elke gast iets in over hoe zijn of haar ideale zondag eruit ziet. Ik ja, ben benieuwd wat jij hebt opgeschreven. Ik geef hem even aan jou. Mag je, je het voorlezen? Uh, mag ik je het je voorlezen? voorlezen. Uh, ik heb opgeschreven Graag slaap ik uit, zo lang mogelijk. En dat is meestal ongeveer negen uur. En daarna ga ik naar de kerk... En uh, na de kerk vind ik het heerlijk om de open haard, de huidkachel aan te steken... en op de chaise lounge bank bij de open haard ja, ja. Ja. Te, te liggen en te lezen. En, uh, uh, en dan ga ik uh, uitgebreid koken voor mijn gezin en alle aanhang die erbij hoort. Kan je dat goed? Ik kan heel goed koken, denk ik zelf. hoor. En, en kook je dan ook iets Nieuw-Zeelands? Ja, vaak wel. Ja. Geef eens een voorbeeld. Nou, in Nieuw-Zeeland eten we vaak een beetje op zijn Engels. Hè? Dus gebraden kip in de oven met, met uh, roast potatoes. En uh, uh, echt een roast dinner. Nou, dat vind ik heel leuk om te koken. En, en, en droom je dan ook dat je weer in Nieuw-Zeeland bent? Nee, nee. Nee, nee. nee, nee. Ik zit gewoon hier in Nederland met mijn voeten op de grond. <laughs> dus inmiddels, Want je woont nu twaalf jaar in Nederland. Ja. Je spreekt echt verbazend goed, goed Nederlands. Oh, dank je. Uh, je hebt een boek geschreven, je staat voor publiek, hou uh, je verhalen. Uh, je hebt een, nou, een bloeiende praktijk die helemaal overvol zit. Ja. Je bent wel echt super geïntegreerd. Ja, dat denk ik ook. <laughs> ik verbaas mezelf soms. <laughs> ja. ja ik, ik vraag me af of als ik, als ik terug ga naar Nieuw-Zeeland... dan moet ik daar in integre integreren, want en daar inburgeren. Want uh, ik uh, raak een beetje Nederlands op deze manier. Ja, je, je voelt je meer Nederlander <laughs> ja. dan, uh, dan Nieuw-Zeelandse? Ja, soms wel. Ja, ik ben, uh, ik ben ook trots om Nederland, Nederlander te zijn. Ja. Mooi, wat leuk. Ja. Minister Asje, die uh, zou trots op je zijn. Ik weet niet ja. of je het nieuws uh, van de afgelopen weken uh, gevolgd ja. hebt. Nee, nee dat, dat heb ik niet gehoord. Dat je een participerende burger moet ja. zijn als je, als je nieuwkomer bent. Ja. Dat moet je dan ook ondertekenen. Dat oh, je ja. dus echt mee gaat doen met deze maatschappij. Ja. Maar ja, jij zou uh, ik, ik, ik, ik zou je doorgeven aan hem. Nou, dank je. Ja, ik, vind, ik vind het heel belangrijk, dat dacht ik ook in Nieuw-Zeeland al... je moet echt de taal leren. Want uh, je kan geen deel uitmaken van een land en een cultuur... als je de taal niet begrijpt, dan begrijp je de ziel van de mens niet. Nee. Ja, dus daar heb ik me echt mijn best voor gedaan. Ja, Hoe snel heb je dat geleerd? Um, poeh, met hoten en stoten. En ik ben nog aan het leren... Dus, uh, wat is nu nog lastig voor jou? Uh, grappen. Uh, als oh, ja. mensen snel praten met een accent en de grappen, dan uh, mis, ik, uh, mis ik de. Ik waar hebben clue. ze het over? Ja, de clue. En ook de lidwoorden. De, ja. yeah, de het en de die het. en dat. En, ja. uh, en de zinsbouw. En uh, um, niet zozeer de woordenschat, maar meer vloeiend. Van, uit, uit mijn woorden komen. En vooral als ik een hele week Engels heb gesproken. Dan voelt het altijd alsof ik overnieuw moet beginnen. Oh ja. Ja. Nou ja. Je hebt nu in ieder geval een uur lang in het Nederlands gepraat. En ik vind dat je dat hartstikke leuk en enerverend hebt gedaan. Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn. Um, en ja, succes met het veranderen van mensen. Dank je. Als u dit gesprek wilt terugluisteren, ga dan naar onze website eo.nl. Dit is de zondag. Daar vindt u ook meer informatie over Michelle van Dusseldorp en haar werk. Straks na acht uur op deze zender Vroege Vogels. Menno Bentveld, goedemorgen. Goedemorgen Manuel. Uh, wij hadden Hello, het hier ja. over Nederlanders die te vaak in een burn-out schieten. Ik overval je er een beetje mee. Maar hoe zit dat eigenlijk bij vroege vogels en andere dieren? Nee, wij zijn allemaal zo relaxed <laughs> hier. Het is zo heerlijk man. De wetenschappersbeest, is is de natuur. Natuur. Goed ja, natuur is goed, zelfs het kijken naar foto's van natuur is al stressverlagend. Dat is bijzonder, hè? Ja, is zeker bijzonder. Waar gaan jullie uh, het straks over hebben? Ja, wij gaan het hebben over, over veel dingen. Wij gaan kijken naar de bijkast achter het capitool, Want die staat hier al een heel seizoen. En we gaan, eens even, we gaan hem eens even openmaken. Eens dus kijk hoe het is met de bijen. Um, wij hebben het over schaliegas. Dat, uh, sommige landen presenteren dat als de energiebron van de toekomst. De wereld is gered voor de komende generaties energie. Maar daar kleven ook heel veel nadelen aan. En wij hebben het over... Ja, het is vandaag onze laatste uitzending vanaf het capitool. Wij gaan verhuizen. En waar naartoe, dat hoor je spreekt uh, allemaal in Vroege Vogels... na het nieuws van 8 .00. Sport op Radio 1. Vanmiddag om kwart over twaalf, de Eerdivisie. En dan gaat Feyenoord weer in de aanval. Publiek gaat meteen weer staan. Feyenoord, PSV. Cabral, Cabral, Cabral met de schop. Oh, met de goal. En ook Utrecht, Roda. Staat achter de bal en de redding is daar. Ajax, Ado. Daar ligt hij erin.